Door probeert de bal voor het doel te brengen, maar via Deliblint gaat de bal in de handen van... Ken het Vermeer, u zit op het zeg maar, gewone wereldse nieuws te wachten. Het sportnieuws is 0-0 bij Ajax tegen PSV. Het wereldse nieuws zult u horen in de rust van de wedstrijd Ajax-PSV... die 14,5 minuut bezig is en op 0-0 staat. Van der Rijn, het zou van de wiel kunnen zijn. En nu houden we echt op met die flauwe rijpjes. bezit voor Eriksen, die een dribbeltje eruit gooit tussen twee 3 man doorgaat. Er wordt de bal door de Jong teruggelegd op Fyssen. Fyssen weer terug op Eriksen, prachtig die hoekje, Maar net niet goed genoeg uitgevoerd omdat de bal van Fyssen... Op zijn landgenoot wat aan de hoge kant is en over het doel van uh, Waterman gaat. De ook nog wel een beetje naast trouwens voor de Paas. Als te hard. doelt dat voor Waterman, die dus voor de zoveelste keer in deze wedstrijd eigenlijk altijd de tijd neemt. Je mag dat in deze fase denk ik nog geen tijdrekken noemen. Maar hij wil wel duidelijk het tempo er bij Ajax wat uithalen. Want iedereen voelt bij PSV dat Ajax boven ligt in het eerste kwartier. Nu wordt het wel langzaam tijdrek. Als het wel heel lang duurt, het publiek gaat fluiten, dan denkt Waterman snel trappen voordat ik. Daar straks voor op de bom wordt geslingerd. Dat zou wat zijn na een kwartier. Meteen op het middenveld is PSV de bal weer kwijt. Die stuit het eruit voor de voeten van Hoes. Die wordt er weer van de bal gezet door de verdedigers van PSV. dan ligt de bal aan de voeten van Waterman. En uh, kan die opnieuw de tijd nemen en wijzen. En de bal meegeven aan de Rijk. Ik moet zeggen, ik uh, verbaas me over het feit dat uh, PSV het echt heel moeilijk heeft in de beginfase. En dat het nog 0-0 staat. Want uh, Aijs is gewoon uh, beter in deze beginfase. Het ziet er ook beter uit qua combinaties en het advocaat. De kleine admiraal maakt zich heel boos aan de zijkant op uh, eigenlijk het spel van zijn spelers. Want het is uh, nog niet goed. En Ajax uh, ja, laat het toch nog een beetje liggen. Als het nog meer gas geeft, wat hoger tempo nog, dan uh, komen de kansen uh, nog meer. Want nu is het Sander uh, die uh, naar voren loopt. Maar wel uitkijken, want zijn paas is niet goed. En dan is het uh, Mertens die probeert meteen te pasen. Lukt niet. En is de bal aan de linkerkant terecht gekomen. Bij Eriksen die paas meteen op Fischer. Fischer kijkt, trekt naar binnen en bereikt geen medestander. Want het, uh, Marcelo schiet de bal in de blinde weg. PSV kiest uh, min of meer noodgedwongen voor de strategie van de counter. Namelijk een bal een keer onderscheppen op het middenveld en eigenlijk in de blind de passen. Nu aan de andere kant een uh, voorzet van Boerrichter die niet op het hoog komt van mensen in het zasselgebied. Hoesen en Fischer stonden daar wel, want de bal wordt weggekopt. Opgevangen weer door Ajax via Blind. Schiet de bal nu tegen Narsing aan en dan komt er van PSV weer zo'n blinde poeier. Ja, als je Mertens en Lens en Narsing voorin hebt, dan uh, heb je snelheid genoeg. Dat bleek ook in die wedstrijd om de Johan Cruijffschaal natuurlijk wel. Dat Ajax daar een paar keer behoorlijk door geslacht werd. Toen stond Blind in het centrum overigens en bleek dat hij toch wel een beetje aan de trage kant was af en toe. We gaan even weg uit de arena waar het 0-0 is bij Ajax tegen PSV. Want er wordt elders ook gevoetbald. Bijvoorbeeld in de kuip Roland. En er wordt ook gescoord. Het is uh, Ladies Night. En dan is Graziano Pelle op zijn best. Hij scoorde de 1-0 al voor Feyenoord. Maakt nu de 2-0. Voorzet van Ruben Schaken. Dan dreigt Feyenoord de bal te verliezen. Maar hij is ijzersterk die Italiaan. Verovert de bal. En neemt hem uh, vervolgens op uh, de rechtervoet En schiet hem langs Jeroen Zoet. Het is 2-0 voor Feyenoord tegen RKC. Dan gaan we terug naar uh, Bas Nenny in Amsterdam. Waar de 0, 0 staat en Hoesen Met een Fortuna verleden. Een mooie club. Waar natuurlijk ook Mark van Bommel. Om maar een naam te noemen. Of uh, Kevin Hofland een verleden heeft. Bouwman. Bouwma, netje Bouwma uiteraard. Uh, hij, uh, deze schiet de bal langs het doel van, uh, van Boy Waterman. En dus weer een uh, mogelijkheid voor Ajax. En 17,5 minuten spelen. 0-0 de stand. Terwijl Waterman nu al heel erg lang doet over het nemen van de doeltrap. En dat gaat er nu een gele kaart, denk ik, opleveren. Want Björn Kuipers, helemaal in het zwart, gaat naar hem toe, zegt... Nou, dit is de echte allerlaatste keer. Hij houdt het nog steeds bij een vermaning, Björn Kuipers. houdt nog steeds de gele kaart op zak. Zit uh, overigens gemiddeld op 3,5 kaart per wedstrijd. Hij heeft dit uh, seizoen twee keer rood in acht wedstrijden gegeven, Björn Kuipers. Maar vooralsnog houdt hij de gele kaart op zak. Overigens zou dat wel aardig staan bij de outfit van uh, Boy Waterman, Want die is kleed helemaal in het geel. Lekkere flits en die waarbij je alleen maar hebt gewacht dat Waterman de doeltrap zou nemen. Prima, het balbezicht is nu voor PSV. Waar de voorwaartse, de drie voorin, maar, zeg maar ook met Wijnaldum die daar dan kort achter moet spelen. Echt totaal nog niet in beeld zijn geweest. Het gaat 18,5 minuut maar één kant op. Dat is de kant van Ajax naar PSV. Waar al de wereld uit een hoekschop op de lat kopte. Hoe ze twee keer naast schoot. En Ajax, dus de sterkere, de gevaarlijkere ploeg, is. En PSV heeft zich vooral allemaal een beetje laat gebeuren. Er is overleg van Bommel, Wijnaldum praten met elkaar. We vinden ook dat het niet goed staat. Ajax vindt weer de vrije man makkelijk. Zoals nu aan de linkerkant. Blind. Ter van van middenlijn. Paas naar hoe We willen hem in één keer meegeven. Aan Fischer aan de linkerkant. De bal komt nog net goed terecht. Fischer moet twee stapjes opzij doen. om hem nog binnen te kunnen houden. Dat haalt de vaart er wat uit. Houdt hem letterlijk binnen nu. Geeft hem terug op Blind. die op 20 meter van het doel staat. Dan weer naar de Fischer aan de zijkant. Dan gaat de bal naar Eriksen. Die draait naar binnen toe. Dan ontstaat er gek genoeg achter in zijn rug wat ruimte. komt de bal het strafstuk nu binnen. Gaat Fischer schieten en scoren. Oeh. Oeh. Nou, schieten wel, scoren niet. Want een betekent meestal in het stadion dat hij er niet in zit. Dat is ook nu. Prima aanval van Ajax. Waar eigenlijk helemaal geen ruimte is. Maar hij wordt toch gevonden. Met een uh, goede aaneenschakeling van korte combinaties. En dan staat Fischer. Zeg maar net binnen het strafveldgebied, Meter of 15. Gek genoeg, geen tegenstander in de buurt. Zo krijgt hij de tijd om rustig te trappen. En uh, dat doet hij ook maar een half meter over. Ja, dat scheelt echt heel weinig hoor. Het is een uh, prachtige aanval van Ajax. Dat uh, volgens nog heren meester is. Maar nu uit moet kijken. Omdat de bal. Aan de linkerkant uh, terecht gekomen is bij Willems. Uh, Willems een beetje uh, naar voren spelend, maar nu helemaal teruggaand. En uh, bal inleveren bij Marcelo. Omdat hij door Sim wordt uh, opgejaagd. En Marcelo ook speelt de bal dan maar weer snel naar Willems. En Willems uh, in dat lage PSV-aanvallend uh, tempo. Nou, dit is wel heel slecht. En maakt uh, zich uh, bijzonder boos op Willems omdat. Uh, ja, Willems speelt de bal in de voeten van Lens. En die kaart hem terug op Willems die twee stapjes moet doen en dat niet doet. En de bal over de zijlijn laat gaan. En daar was Lens heel erg boos over. De inworp overigens niet best genomen door Ajax. Maar uiteindelijk toch terechtgekomen bij zander uh, Die de bal naar de linkerkant geeft naar Danny Blind. Blind, misverstandje nu met Fischer. Die speelt de bal eigenlijk een meter achter Fischer. Waardoor die omdat hij er niet op rekenen niet meer bij komt. De bal gaat over de zijlijn en levert PSV een ingooien op. Advocaat heeft zich maar weer eens gemeld en is boos. Op, ja, op iedereen lijkt het wel. heeft nu het gemunt op de Rijk. Die er flink van langs krijgt. Die krijgt echt een wind van voren. Die nu de bal krijgt aangespeeld van Hutchinson. Naar voren trapt. Ja, stuit het weer overal overheen. De advocaat draait zich om. Schudt met het hoofd en gaat zitten in de pose die we zo goed van hem kennen. Armen over elkaar en dan maar chagrijnig kijken. Maar ik kan me eerlijk gezegd voorstellen, na 21 minuten... er is aanleiding voor dat hij dat zo doet. 0 0- maar advocaat voelt zoals iedereen in dit stadion eigenlijk dat Ajax met het grootste gemak ook met 1 of 2-0 voor had kunnen staan. En dat PSV nog niets, maar dan ook echt nog niets heeft laten zien. Een ingooien voor de ploeg uit Eindhoven, dat nu wel. Aan de rechterkant met Hutchinson. Hutchinson halverwege de eigen helft. Kijkt, wie loopt er vrij? Marcelo in het centrum wordt Meteen opgejaagd door Eriksen. En dan moet hij uitkijken, want uh, Willem staat eigenlijk ook een beetje in de dekking door Boerrichter. Maar wordt nog wel bereikt. En nu heeft hij het echt uh, moeilijk. Probeert de bal bij Mertens te krijgen, maar Van Rijn zit daartussen. Maar die speelt de bal wel over de zijlijn en dus mag... Willems gaan gooien. Kijkt om zich heen. Precies op de middellijn. Wie loopt er vrij? Het is Stroopman. Hij krijgt hem terug, Willems. En Willems wordt weer vastgezet. Loopt de bal zelf over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden door Ajax. Want... Eigenlijk wil er volgens nog helemaal niets lukken bij PSV. Het enige wat bij Aijs niet lukt is het maken van doelpunten, Misschien in deze aanval. Eriksen met veel ruimte op het middenveld. Zoekt een combinatie met Simeon. Aan de rechterkant is ook Boerrichter nog mee. Er ligt er eentje, dat is Hoesers geblesseerd op het veld. Maar de wedstrijd gaat door. Van Bommel wijst, dat is ook merkwaardig. Die zegt nu tegen de jong, spelen maar buiten. Want er ligt er een van jou. Oh, ook een van PSV trouwens, dat is Willems. Ja, die Even verderop geblesseerd. En dan zegt de jong nou vooruit maar. PSV is... Uh, niet in het beste doen. Dat mag duidelijk zijn na 22 minuten. Ajax is beter. Ajax is beter omdat het de tegenstander wel onder druk durft te zetten tot diep op de vijandelijke helft. Omdat het duels wint. Omdat het feller is, agressiever is en meer energie uitstraalt. de PSV echt gewoon geen antwoord heeft. Maar het oog vind ik bij de Eindhovense ploeg wel wat laconieker dan zou moeten in zo'n wedstrijd. Uh, Willems heeft uh, voorlopig echt pijn. Het lijkt mij aan de enkel. het ja. geval u denkt, goh, die was toch net terug van een blessure. Dat klopt, maar dat was een lief blessure. Dat is dus niet dit probleem. Hij is wel gaan staan, maar er is verzorging nodig. De Ajax City-lag, dat was Hoessen, die staat inmiddels weer. Dat is het misschien een mooi moment om even op andere velden te kijken. Zoals bij Willem 2 Heerenveen. Hoe is het daar, Ragnar? We zijn 65 minuten onderweg van La Parra met de voorzet. Vin Bogelsson krijgt hem op het hoofd en daar is Meul. Het is nog altijd 1-0 voor Willem 2, dat wel onder zware druk staat van Heerenveen. De ploeg van Van Basten probeert het aan alle kanten, combineert ook helemaal... Niet verkeerd, maar het levert te weinig kansen op. Te weinig uitgespeelde momenten. Snijders ingebracht aan de kant van de thuisploeg. En misschien kan die nu wel door aan de linkerkant. Missy Jan weg op rechts en daar was Snijders voor de goal. Maar het is buitenspel en dus mag er een vrije trap worden genomen door Christopher Nordveld, De doelman van Herenveen. Herenveen is de ploeg die op zoek gaat naar een 1-1. Maar vooralsnog staat het 1-0 voor Willem II Naar die vroege vrije trap van Missy Jan. Jongens, ga verder bij die topper. Waar 0-0 staat en uh, 23,5 minuut gespeeld is, ook Willems is weer opgelapt. Hoese, die een klein tikkie had gekregen van Marcelo, uh, is ook uh, weer bij de Pinken. 0-0 de stand. Klein mondertje, omdat Ajax gewoon veel sterker is dan uh, uh, PSV. En nu ook weer in de aanval gaat met Boerrichter. Boerrichter, balletje terug naar de Jong, speelt hem weer naar Boerrichter. Boerrichter naar Paalsen, Paalsen naar buiten, naar Van Rijn. Steeds een vrije man aan de kant van uh, Ajax, Dit is een prachtige beweging van de Jong. En dan moet hij hem binnendoor steken. Hij glijdt zelf weg, maar bereikt wel hoezen. En dan is het buitenspel van Van Rijn. Vreemd genoeg wordt daar niet voor gevlaagd. Omdat Van Rijn uiteindelijk niet meedeed aan het spel. Dus bleef de vlag omlaag. Nu niet, omdat de bal over de achterlijn is gegaan. En PSV via Waterman een doeltrap mag gaan nemen. Zal Waterman snel moeten doen. Want anders krijgt hij een gele kaart. Hij doet het ook snel. Speelt de bal naar Timothy de Rijk. De Rijk paast naar... Al de wereld, of al de wereld, nou ja, dat was gek genoeg nog zo. Blind kopt de bal weg, dan komt hij voor de voeten van Eriksen met een gelukje. Dan is PSV de bal dus ogenblikkelijker kwijt en kan Ajax weer gaan aanvallen. Dan wil Eriksen langs de tegenstander, dat lukt niet, want de Rijk blijft daar goed naar de bal kijken. Staat in een soort spagaat en via zijn been gaat de bal uiteindelijk over de achterlijn. En is de derde hoekschot voor Ajax. Maar het is wel tekenend dat PSV ook een keer als het wil opbouwen, wil aanvallen, de bal in no time kwijt is... En Ajax eigenlijk met gemak. Zoals we even dat duel met Blind en Narsing. Want die naam zocht ik even. Zo makkelijk dat het door Ajax gewonnen wordt. Hoekschop van Ajax. Bal komt in de handen van de keeper. Die laat hem los. En dan van dichtbij hoe bijna. Bal nog altijd vrij droog van de penaltystip. En dan kan PSV uitverdedigen. Geen beste beurt van Boy Waterman. Die de bal kan vangen, maar dat vergeet. Ajax houdt de bal en wil opnieuw via Moisander die bal inbrengen. PSV verdedigt weer uit. Nou is op de bank van PSV. Iedereen mag gaan staan. Duwt Lens tegenstander Eriksen in de rug. Er gaat straks een kaart komen voor PSV. Daar kan je op wachten. Voorlopig houdt Kuipers die ook nu nog op zak. Maar Ajax blijft onverminderd de betere en gevaarlijkere ploegman. Zelfs de toerman van PSV nu zomaar lukt Ballen gaat loslaten. Ja, dan komen de problemen vanzelf. Vorig seizoen weer het 2-0. Onder andere een doelpunt. Vanaf, de punt waar, eh, vanaf het punt waar nu Eriksen een vrije trap gaat nemen. doelpunt van Aissati die zeilde toen in de bovenhoek. Nu is het Eriksen met de vrije trap. Hij zal een voordoel gaan leggen. Bij de eerste paal wordt de bal wel aangeraakt door Hoessen, maar gaat niet richting het doel. En kan PSV eruit komen? Nou, in eerste instantie niet. In tweede instantie wel, als uh, Lens de bal de diepte inspeelt richting bij Bij Wijnaldum, ja, hij doet mee, maar nog helemaal niets van gezien. Kan nu ook niet in balbezit komen, want uh, dat geldt eigenlijk voor het hele middenveld van PSV... Zowel Strootman als uh, Wijnaldum. De naam hebben we niet hoeven noemen, omdat ze simpelweg niet in de balbezit komen. Als er een bal is achterin bij PSV. dan wordt die beeld naar voren gerampt in de hoop dat Narsing of Lens of Bertens wordt bereikt. En dat lukt volgens ons nog niet, want het is Ajax dat constant nu al 26,5 minuut de toon zet. Wel Ajax in balbezit. Aan de linkerkant blind aangespeelde Paul in één keer meegegeven. Dat is goed aan Fischer. Die draait naar binnen toe. Wordt achtervolgd door hutjes. Ze komt op 20 meter van het doel uit. Zoekt de combinatie met Hoesel. De bal spreekt eruit. Gaat terug naar de keeper. Waterman speelt hem een beetje te ver. voor zich uit. Hoesel loopt door. Waterman trapt de bal richting de middenlijn. Dan wordt hij door Van der Wiel. Zeg ik weer Van der Wiel. Van Rijn teruggekopt op Vermeer. Van Rijn en Vermeer. Dat zijn. Met Frans Hals erbij. Is dat allemaal wel logisch dat er bij elkaar in de buurt staat. En dan is het balbezit weer voor Ajax. Eriksen terug van de middenlijn na 27 minuten voetballen bij een 0-0 stand. Waar nogmaals Ajax met als beste kans al de wereld op de lat kopt. En die bal van Fiese die net overgaat kansen heeft gekregen om een goal te maken. Maar dat tot dusver niet heeft gedaan. PSV loopt achteruit, PSV moet achteruit. Weer een diepe bal dit keer op het hoofd van Eriksen. Die kopt wel, maar de bal makkelijk in de handen van de keeper van PSV. Maar Danny die Blind die haalde de handen uit het hoofd. Want die stond er beter voor overigens. Stroopman nu ook de handen uit het hoofd. Want zijn paasje komt net niet aan bij Narsing. Nu wel bij Mertens. Mertens aan de linkerkant. Het verrijd tegenover zich. Probeert er langs gaan. Goed verdedigd door de Jonge International. Maar via Stroopman gaat de bal naar Willems. Aan de linkerkant. Met Boerrichter tegenover zich. Uh, de bal terug naar Stroopman. Stroopman met zijn linker richting tweede paal. Goeie bal. Nars in komt de bal. En dan is het Paulsen die ertussen zit. Eerste keer dat PSV een klein beetje in de buurt van doelman Vermeer is. Uh, en het levert niets op. En wel een misverstand achterin. Bij PSV is Hoese weg. Wordt achtervolgd door Marcelo. Hoese wordt ingehaald door Marcelo. Staat nu uh, voor Hoese. En uh, hoe ze schiet de bal naast het doel. En dacht van, jeetje, die had ik, hier had ik meer uit moeten halen. Hij kreeg zelfs een hoekschop. Dat is het enige wat ze eruit kan halen. Maar hoe ze baalt als een stekker. Want die ging eigenlijk alleen op de keeper af. Maar had een beetje ruzie met de bal. Waardoor Marcelo hem kon inhalen. En het niets meer, of ook iets minder opleverde dan een hoekschop. Nog steeds 0-0. Rug naar Niemeyer tegelijkmaker van Heerenveen. Daar kon je op wachten. De 70ste minuut. De hoekschop komt van Kums. Vanaf de linkerkant komt in het strafschopgebied recht op de borstrecht. Op de 5 meter lijn. Daar staat Vin Bogasson. En die schiet hem heel hard binnen in de goal van Mul, De doelman van Willem II. Die bleef staan en geen kans had. 1-1 hier hebben jullie. 1-0 voor Ajax. Omdat de jong de vierde hoekschop van de Amsterdammers binnenkomt. Bij de tweede paal. Bal is lang onderweg. In feite wordt er bij de PSV-verdediging vooral gekeken naar mensen die naar de eerste paal gaan. Daar schiet de bal overheen en Sime de Jong bij de tweede paal doet het eigenlijk heel simpel. Hij knikt de bal in de richting van het doel. Waterman heeft eigenlijk geen kans. Er is nog een PSV'er die in een allerlaatste ultieme poging probeert om die bal van de lijn te trappen. Dat lijkt me Strootman. Maar dat doet hij te laat. Dan is die bal al over de achterlijn geweest. De grensrechter aan de overkant en scheidsrechter Kuipers hebben werkelijk geen enkele twijfel. En de raling. wijst uit terecht. Want die bal is er zeker een meter overheen. En deze goal is goed. Dat betekent dat De Jong Ajax op 1-0 zet. En ja, je kan niet anders zeggen dat het volkomen terecht is. Terwijl nu de rijk van de aftrap af bijna zich weer verslikt in de bal. Dat moment van vlak voordat we even uit de arena vertrokken, die kans van Hoessen... Het was ook weer een kolderiek moment waarbij Marcelo en De Rijk de bal tegen elkaar aankoppen. En daardoor kan Hoezende met de bal vandoor. Kortom, wat er bij PSV allemaal misgaat vanavond. Het is bijna met geen pen meer te beschrijven. En het is bijna zo wonder dat het een half uur geduurd heeft totdat Ajax geprofiteerd heeft. Ja, de bal zit nu voor PSV. Uitkijk in geplaatst van Ajax. Als, uh... Uh, Lens uh, er vandoor is, de bal voor het doel geeft. En waarom schiet niemand die bal binnen? Daar, van Bommel, schiet maar. De bal wordt uh, uh, gestuit door Moijsander. En dan is het Hutchinson die de afvallende bal oppakt. En het uh, balletje binnendoor komt niet aan van Hutchinson. Maar in tweede instantie ook niet. Is het Moijsander die de bal nu wel opruimt. De bal wordt opgevangen door de Rijk. Ja, PSV zal iets uh, moeten gaan doen. Want het was zoveel de mindere van PSV in dat eerste half uur. Dat die 1-0 nog maar een schrille aftekening is van de strijd tot nu toe. Van Bommel heeft gepaas. Marcelo wel naar de buitenkant naar Willems. PSV in de aanval. De linkerkant van het veld waar Lens nu de ruimte maakt voor mensen die in het centrum dan moeten komen. Wijnaldum en Narsing melden zich daar. Er moet de bal voorkomen. Als Lens wel zijn tegenstander voorbij loopt en de bal nu binnenkant voet indraait voor het doelbrengt. Stroomman bij de tweede paal. Kijkt wel naar de bal, weet dat hij er niet bij kan komen, zelfs springend niet. Er gaat nog wel een duim omhoog naar Lens vanwege het goede idee. Maar aan de reactie van het Ajax publiek, het gejuich had u al bedacht dat die bal er hoog overheen zeilde. En aan de andere kant over de zijlijn is gegaan, waar Blind een ingooi mag gaan nemen. Het publiek heeft het hier goed naar de zin, dat mag duidelijk zijn na een half uur. Omdat uh, Sim de Jong Ajax zo even op een eeuw voorsprong heeft gezet met het hoofd. De aanvoerder van Ajax die uh, makkelijk scoort dit seizoen, dit is alweer nummer 6 bal nu door Mooi standen weggekopt vanaf de rand van zijn eigen PSV wil wel proberen dan nu wat dichterbij in de buurt te komen. Natuurlijk als blind nu wordt weggezet door Narsing. Narsing wilde met de bal vandoor. Geboren Amsterdammer overigens. Deze Luciano Narsing. En natuurlijk hier ook nog wel in de jeugd speelt. En uiteindelijk wordt hij teruggevloten en krijgt nog een reprimando ook van de scheidsrechter Kuipers. Ja, en dat betekent het... dat PSV de bal heeft. Of Ajax, pardon. Ja, dat zich een beetje boos maakt op de grensrechter. En daar was helemaal nergens voor nodig, want het was een duidelijke overtreding. Van Rijn. Uh... Een van die uh, kunstenaars aan de rechterkant. Door het Bas beschreven. Heeft de bal. Maar staat tussen twee man. heeft het moeilijk bij de cornervlag. En komt er nog redelijk uit. Brengt de bal over het doel. Maar daar is dat Marcello. die de bal opvangt. en hem aan met Mertens geeft. Mertens, ja, daar is uh, Willems niet snel genoeg voor. om de bal uh, binnen te houden. Dus de bal gaat over de zijlijn. Paulsen heeft snel gegooid. En dan kan al de wereld de bal breed geven. aan mooi Ja, uh, Bas heeft het al een paar keer gezegd. Er is een enorme sfeer. Dat loopt. Uh, bij ons vandaan, nou zeg maar, rechts keihard, standpunt en springend. De Ajax de vak 4-10 en de F-side laten zich horen bij die 1-0 voorsprong. Het balbezit voor de doelpunt te maken. Siem de Jong. dribbelt naar binnen, Siem de Jong. Wie is er al speelbaar op de rand van het stadselgebied? Er wordt gekaatst door Hoesten. Dan komt de bal weer voor de voeten van de Jong terug. En die schiet dan de bal vervolgens vrij hoog over. Maar de wijze waarop PSV probeert om het aanvalspel te ontregelen is werkelijk schrijnend en doet pijn aan de ogen. Want op geen enkele manier, maar dan ook echt op geen enkele manier slaagt PSV erin om Ajax weg te houden van het eigen doel. 1-0 is het, 2-0 had het kunnen zijn, desnoods 3-0. PSV heeft nog niet gezien van dichtbij hoe Vermeer eruit ziet. De aanvallers van de ploeg zijn nauwelijks in beeld geweest. Nu wordt Narsing weggestuurd, maar die staat buiten spel. En alsof dat illustratief moet zijn, kijkt hij naar de grensrechter, vlacht hij. En in het moment dat hij kijkt en het fluitje hoort, glijdt hij ook nog weg en struikelt hij over zijn eigen benen. Dat is een beetje de wedstrijd die PSV speelt. En uh, PSV staat dus achter met 1-0. We zitten in de 34ste minuut van deze wedstrijd. Hoesse speelt een uh, aardige wedstrijd tot nu toe. Heeft de bal gepaast op uh, Sime de Jong. Bal goed gespeeld. De diepte in naar David Blind. Die de bal zelf. Eigenlijk een beetje verkeerd beoordeelt, Maar hem nog wel kan binnenhouden. Maar zichzelf in de problemen brengt. Uh, Inlevert bij Hutchinson. Maar toch blijft vechten. En als winnaar ervan uh, doorgaat. En daar had de 2-0 moeten zijn van Boerrichter. Hij heeft hem op de schoen hoor. Maar hij tikt de bal naast, krijgt hem gewoon niet lekker. Wil hem ook weer binnenkant voet, binnenschuiven. En uh, hier had er ook de Vleef uh, meer Soela's geboden, lijkt mij. Nu schuift hij de bal eigenlijk een beetje knullig naast het doel. Na dat goede werk van Dedy Blind aan de linkerkant. Die zomaar Hutsensen opzij zet. En rolt de bal een meter of zes naast het doel van Waterman. Ondertussen heeft blind alweer gekocht. En is Ajax eigenlijk nog altijd ook na de 1-0 herenmeester. Ajax heeft zich van tevoren goed gerealiseerd dat de verdediging van PSV ook op bouwen zeer kwetsbaar is. Als je die onder druk kan zetten, dan maken ze fouten en doen ze rare dingen. En zit het hele elftal meteen niet meer lekker in zijn veld, Dat blijkt. Vervolgens dwing je ze met het geven van lange trappen. Nou, als je voorin speelt met Lens en Mertens en Narsing en Wijnaldum... dan kun je op je klompen aanvoelen dat lange ballen per definitie voor de tegenstander zijn. Dus Ajax... En dat zal voor een belangrijk deel denk ik de tactiek zijn geweest waarmee Frank de Boer en Ajax deze wedstrijd zijn ingegaan. En dat werkt dus al 35 minuten zeer naar behoren. Nog los van het feit dat Ajax duels wint, de welbekende tweede bal heeft, verder in het duel is meer energie uitstraalt. En op alle vlakken op die reden heel makkelijk de basis. En PSV echt als een soort makke schapen over het veld gaat. En op een of andere manier ook niet het gevoel heeft hoe ze dat kunnen veranderen. Wijnaldum nu steekballetje. naar de linkerkant Lens, makkelijk. En met een goede tackle door Al de wereld van de bal gezet. Het is bijna een, een, een kopie van vorig jaar. Toen werd er zo gesproken over pap in de benen bij PSV in de arena. En ook nu is dat in de eerste helft duidelijk het geval. 35 minuten gespeeld. 1-0 e Ajax. Doelpunten maken, Steven de Jong. Bal bezit voor Strootman. Die hem naar buiten geeft. Naar Hutchinson. Krijgt hem terug van Hutchinson. Kevin Strootman naar Van Bommel. Van Bommel, ja, naar wie? Alles loopt in de dekking. Dan moet het maar naar de linkerkant. En dan uh, kijken we daar naar, naar Lens. Die daar opgedoken is. Helemaal aan de linkerkant. Speelt de bal naar. Uh, probeert een en Dat lukt ook met Mertens. Lens, Lens schiet. En die gaat erin. Zo, wat een goal. 1-1. Oh, wat een prachtig doelpunt. Mooie aanval. Lens uitgeweken naar de linkerkant. Gaat een 1-2 aan met Mertens. Krijgt hem dus terug. En staat nou een meter of drie bij de achterlijn vandaan. En krult hem langs Vermeer in de verre hoek. En zo staat het uit het niets, mogen wij wel zeggen. 1-1 bij Ajax PSV. Ja, het is de eerste keer dat PSV op doel schiet. Echt letterlijk de eerste keer. Maar het is een weergaloze goal. Van de man die, uh, maar daar zal vriend en het over eens zijn. Dat heeft hij ook in het Nederlands zelf al bewezen. Natuurlijk in absolute topvorm is. Eigenlijk al het hele seizoen. De 1-2 is geweldig trouwens. Ook hoe de bal van Mertens terugkomt in de loop van Lens. En als hij dan te veel aan de zijkant uitkomt. en tegen de achterlijn aangeplakt wordt. dan kapt hij van de, zeg ik, weer van de wiel. Dat zit in mijn hoofd ineens. Kapt hij van Rijn uit alsof hij er niet staat. En de bal inderdaad met een geweldige krul over de keeper. Een weergaaloos mooie goal. Na 36 minuten. Maar het is echt merkwaardig dat het scorebord ons nu vertelt dat na 36 minuten het 1-1 staat bij Ajax PSV. Terwijl als je je ogen dicht doet en zegt, wat hebben we nou eigenlijk gezien? En wat had er moeten staan? 2-0, 3-0. Dik Advocaat zagen we net uh, op het scherm een, een shot van. En die stond ook hoofdschuddend te kijken. Zo van, hoe is dit nou toch mogelijk? Want Dik Advocaat is serieel wat dat betreft. Hij was vorige week redelijk boos omdat iedereen Vitesse zo geweldig vond. Terwijl PSV, en dat moet ik hem ook nageven, verweg de betere ploeg was. Maar wel met 2-1 verloor. En nu zal hij ook zeggen, dit is volkomen onverdiend. Maar het staat 1-1 met balbezit voor Narsing. Maar die levert wel heel simpel in mooie beweging van Eriksen naar Fischer. Fischer naar Sime de Jong, maar die levert hem dan uh, op zijn beurt weer in uh, bij Willems. Maar Willems weer inleveren en dan een overtreding van Sime de Jong. Vrije trap voor PSV dat dus uit het niets weer helemaal in de wedstrijd is. Slim hoe hij het uh, doet, drie Mertens, namelijk uh, eigenlijk het lichaam voor zijn tegenstander zetten, dan weten dat er een duw volgt en daar ogenblikkelijk bij gaan liggen. We gaan even weg, we gaan naar Ragnar in Tilburg, zo te en horen. Het gelijk maken van Heerenveen, toch de 2-1 van Willem 2. en daar rekende eigenlijk niet zoveel mensen meer op, 11 minuten voor tijd. Een geweldige dreun, kei en keihard geraakt door de aanvoerder van de Tilburgers. Hij krijgt de bal opeens voor zijn voeten op, 20 meter haalt uit. En die doelman van Veen. Nortveld, staat aan de grond genageld. Het is een wereldtrap, trap van Willem 2 van de aanvoerder Hans Mulders. Het Willem 2 voor de tweede keer vanavond op voorsprong tegen Veen. Ga verder in Amsterdam. Ja, terug in de arena. Ajax-PSV is 1-1. Goals De Jong en Lens Waarbij PSV, omdat Ajax misschien een klein beetje geschokt is van die merkwaardige tegengoal die dus prachtig was. Maar de eerste keer dat PSV op doel schoot, loopt Ajax nu wat terug. Aan de rechterkant Hutch is een weg voor PSV. Geeft de bal mee aan Wijnaldum. Wijnaldum probeert te combineren met Narsing. Dat lukt niet. Een sliding van Strootman voorkomt dat Ajax eruit kan komen. Frank de Boer staat nu maar eens op omdat hij nu wel voelt dat zijn elftal even wat achteruit loopt in plaats van vooruit. En dat was nou juist de tactiek die zo goed werkte in dat eerste half uur waarin Ajax hier een meester was. Aan de linkerkant wil uh, Lens de bal. Die staat dan nog met Van Rijn in zijn buurt. De bal ter hoogte van de zijlijn. Met een meter of tien over de middellijn. Nu is de voeten gespeeld. Korte combinatie. er aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Mertens nu. Ja, Mertens. Uh, nu is er eigenlijk geen spits. Nu gaat Wijnaldum in de spits lopen. Oeh! Die kun je geven hoor. Die ja. penalty. Die kun je geven. En Dik Advocaat is terecht boos. Want daar wordt toch een speler. Dries Mertens wordt gewoon onderuit gelopen. En keihard ook. En dit is een foutje van Björn Kuipers, denk ik. Maar we moeten het in de herhaling gaan zien. Hij trekt hem binnen. Ja, dit is een penalty. Hij wordt ondersteboven gelopen door Hoesse, als ik het uh, wel heb. Of is het Van Rijn? Nee, het is Van Rijn, inderdaad. De rechtsback die uh, daar kwam en die liep gewoon tegen Dries Mertens aan. Anders was Mertens in balbezit gebleven. En nu loopt hij hem ondersteboven. En Mertens loopt nu ook te klagen bij Björn Kuipers. Ik kan me dat voorstellen. 1-1 stand, 40ste minuut penalty voor PSV had dit moeten zijn. Denk jij ook niet Bas? Jazeker, want hij wordt gewoon van de sokken gelopen. En dat doet Van Reinhardt in die zin nog een beetje slim. Dat hij op het laatste moment een heel klein beetje inhoudt. En niet zo'n volle lichaam erin duwt. Want dan valt het wel heel erg op. En nu misschien om die reden dekt de scheid zegt hij, nou ik laat het er maar bij. Maar ik denk dat de bal op de stip had gemoeten. Maar daar ligt hij niet. Dat betekent dat Ajax en PSV nog op gelijke hoogte staan. 1-1 in de laatste vijf minuten van de eerste helft. En nu beide coaches. Nou ja, advocaat wat te klagen heeft. Daar misbruikt hij tussen aanhoudingstekens de grensrechten voor de vierde man en iedereen die het maar horen wil. Want klagen, dat hoort er dan op zo'n moment bij. En de boer, omdat hij dus echt gezien heeft dat na de goal van Lens zijn ploeg een beetje de verkeerde kant op loopt. Nu weer wat rust probeert terug te brengen in het elftal. Van Rijn aan de rechterkant speelt de bal terug naar Aldewereld. Aldewereld wijst. Hij zegt, ik kan alleen maar naar voren. Dat wil ik wel. Dan moet er wel iemand als speelbaar zijn. Als de bal dan gaat naar Eriksen in de middencirkel. Balverlies van Ajax. Slordig. Overname van PSV. Mertens aan de bal. Komt op snelheid. 10 meter over de middenlijn. 15 meter over de middenlijn. De bal naar de buitenkant naar Wijnaldum. Dan moet al de wereld naartoe. Wijnaldum draait naar binnen. Een slemende beweging. Buitenom komt Mertens. Die krijgt de bal terug. Mertens struikelt een beetje. Gaat allemaal net te snel. Kan de bal net niet meer voor de goal krijgen. En dan komt de doeltrap voor Vermeer. Terwijl Blind zich beklaagt bij de grensrechter dat Lens hem ondersteboven liep. Bij die actie is het uh, balbezit voor Ajax. Uh, via al de wereld. Uh, Mooi is de bal naar voren gegaan. En Sim de Jong naar buiten naar Deli Blind. Blind, maar het tempo is even een beetje gezakt bij Ajax. Uh, vindt toch Victor Fischer. Fischer, Fischer nog altijd uh, tussen twee mannen. Is er uh, langs één en niet langs twee. Omdat hij neergelegd wordt door Timothy de Rijk. En weer een vrije trap voor Ajax. Aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van PSV. Eriksen gaat hem nemen. Een meter nog drie van de zijlijn af. Dus gaan de koppers, want ik zie al de wereld al weer gaan, en ook uh, mooi Zander wordt uh, naar voren gedirigeerd. Die koppers al richting het Straatsburggebied gaan. Eerst gaat het uh, indraaien doen. Zoveel is duidelijk vanaf de linkerkant. Er zijn er van Ajax drie achterin gebleven om twee aanvallers van PSV te bewaken, zodat het aan de andere kant ongeveer één op één is. Dan wordt de bal doorgekopt en komt in de handen van de keeper. Ik denk dat het mooi Zander is geweest die daar doorkopt, of die bal nog door een van de PSV'ers wordt geraakt onderweg. Dat was moeilijk te zien. Dat zou maar zo gebeurd kunnen zijn. Ik denk dat het inderdaad het geval is. En dat die bal via de voeten van de Rijk uiteindelijk in de handen van Waterman komt. Waarmee de reactie eigenlijk van de keeper van PSV des te knapper is. Want zoveel tijd om te reageren was daar niet meer. 1-1. Nog altijd de stand. Nog drie minuten te gaan in dit uh, eerste bedrijf. Waar De Jong en Lens scoorden. En met name die goal van Lens was er een om in te lijsten. Ja, dat was een hele mooie Met We zitten nu voor Mooy Zander. Mooi Zander. Eh, balletje breed naar de linkerkant, naar Paulsen. En eh, als je kijkt naar de komende week, terwijl Paulsen dan prachtige paas geeft naar Eriksen. In de ruimte aan de linkerkant. Eriksen, Eriksen nog altijd. Gaat straks op gebied binnen. Eriksen, bal breed, daar moet hij toch komen. Nee, het is een redding van Boy Waterman. Op de inzet van Victor Fischer. Uitstekende actie van Boy Waterman. Maar wat een prachtige paas van Palser ging eraan vooraf. In de diepte naar Eriksen. En meteen was de hele verdediging van PSV weggespeeld. Bal kwam bij Fischer. En die schiet de bal goed in. Maar een uitstekende redding van Boy Waterman voorkomt de 2-1 voor Ajax. Iedereen houdt zien. De jongen in de gaten neem ik de hoekschop van Ajax. Dit keer draait die bal van Eriksen. Want die nam de hoekschop weer bijna bij de eerste paal binnen. Het Gaat dan vervolgens dat hij uit de nog wordt geslagen. En over de achterlijn belandt komt er een doeltrap voor PSV. Waar blijkbaar Ajax had gerekend op een nieuwe corner. Maar die komt er niet. We gaan weer even kijken bij Ragna. Want er gebeurt nogal het een en ander in Tilburg. Een rode kaart voor Herenveen Dat met 2-1 achter staat. Nog een minuut of 5,5 te spelen. Gouwe Leeuw kan zich niet beheersen. Deelt een tikkie uit aan zijn tegenstander. Het is mij even ontgaan in alle wie Dat is omdat iedereen er meteen bovenop dook. Iedereen bij Willem 2 wilde dat rood voor de centrumverdediger van Herenveen zien. Daar is Sneijders. Voorzet van Willem 2 komt achterin het strafschopgebied bij Niemand terecht. Het was een schop, maar ze werd gedaan alsof hij veel en veel erger was dan hij daadwerkelijk was. Maar goed, het was schoppen naar het been van de tegenstander. Het was een rode kaart. Nog een minuut of vijf heeft Heerenveen om de 2-1 achterstand hier in Tilburg goed te maken. Mannen in Amsterdam. 1-1 bij Ajax PSV. Siem de Jong en Lens maken de goals. PSV leidt voor de zoveelste keer balverlies achterin. Dan glijdt Willems ook nog weg. Mag Ajax komen en komt er een schietkans voor Boerrechter. Boerrechter op de vuisten van Waterman. Die eigenlijk alleen maar zijn ogen dicht kan doen en zegt, hey, die bal komt er tegenaan en weg is weg. Recht op hem afgeschoten, maar wel kanonhard. Als Willems dan wil uitverdedigen vervolgens en daar trucjes bij gebruikt, loopt hij in feite in zijn eigen val. Krijgt hij een tikje mee van een van de Ajax-spelers en komt er een vrij schop voor PSV. Maar weer een grote kans. Het was Willems zelf overigens die de aanval van Ajax inleidde door dat domme balverlies. Dat doet hij toch, vind ik, te vaak. Je mag dat jeugdige onbezonderheid noemen. Maar op een gegeven moment houdt dat ook op. Je moet leren. En ik heb bij Willems de indruk dat dat een beetje te lang duurt. Ook al is hij pas 18. Van Bommel uh, bijna balverlies. Maar die weet wel hoe hij een bal terug moet halen. Doet dat goed. En dan uh, is het bij Naldem. Die de bal, uh, dacht ik, over de zijlijn trapte maar Palsen. Uh, blijkt de bal het laatst geraakt te hebben. En dus mag PSV gooien voor de katse Katsestaart. En hoe je het ook wilt noemen, aanstaande donderdag. Richting Napels voor de laatste Europa League wedstrijd tegen Napoli en Ajax speelt aanstaande dinsdag tegen Real Madrid. In Madrid een wel hele belangrijke wedstrijd. Want uh, daar staat op het spel Europa League vervolg na de winterstop. Ja of te nee. Maar ook deze wedstrijd is heel belangrijk. 9, 6 of 3 punten. Wat wordt het? het verschil tussen Ajax en PSV? Bij een overwinning van Ajax wordt het drie punten. De overwinning PSV negen punten. En bij een gelijkspel drie punten. Dat, of andersom, bij een overwinning van Ajax drie punten. Gelijkspel zes. En bij... Uh, Laat nou, maar, we doen teletext wel even aan zo. Doe teletext maar aan. <laughs> Bal bezit aan de linkerkant. Als Ajax wint zijn het uh, nog maar drie puntjes verschil En nu zijn het er zes. Dat mag duidelijk zijn. Nog één minuut extra tijd. Dat, uh, <laughs> ja, ik word helemaal niks zeggen met van de wiel de avond. Hoe staat het, het nou? Balbezit voor PSV aan de linkerkant. Willems in de extra tijd van de eerste helft. Die loopt inmiddels met een verre ingooi. Die door Van Rijn wordt weggekopt. Op het hoofd komt van de Jong. Die kopt weer de voeten van Van Bommel. Dat doet hij eigenlijk per ongeluk. Omdat hij hoopt naar Eriksen te bereiken. Zo kan PSV nog één keer aanzetten. Gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Mertens en Van Rijn achter de bal aan. Moeten hem binnen zien te houden. Dat geldt dan vooral voor Mertens. Dat lukt. Kornevlag in zijn rug. Bijna letterlijk. Dan steekt hij de bal het strafstoelgebied in. Daar kan Strootman niet bij. Verdedigt Ajax uit. Kijkt Kuipers op zijn klok. Mag het nog en kan het nog? Nou, daar lijkt het wel op. Nog twee seconden over van de minuut. En dan zegt Kuipers als Ajax de bal verspeelt normaal gesproken. Het is rust. Kansenverhouding in deze eerste helft was, laten we zeggen, 8 tegen een halve. En de stand is 1-1. En het is bij Willem 2 een minuut of 3 voor tijd 2-1. En bij Feyenoord RKC 2-0. Meer over die wedstrijden straks na het RMS Journaal. Bezuinigingen.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 Download ook de gratis app op starextra.nl. Help kinderen die schoon drinkwater op hun verlanglijstje hebben. Geef op Giro 999. Radio 1. Het NOS-journaal. Het uitgestelde journaal van 9 uur met Martijn Nijhuis.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 Het Mexicaanse parlement kwam tot een confrontatie met de oproerpolitie. Daar raakten tientallen mensen gewond. De nieuwe president belooft iets te doen aan het drugsgeweld... maar de betogers geloven dat niet. En dat was het. Nogmaals, goedenavond ook. Het journaal van 10 uur wordt straks uitgesteld. En wel tot na de wedstrijd Ajax-PSV. Daar is het rust in de arena en het is nu 1-1. We gaan snel naar Tilburg. Willem 2 Heerenveen. Het was 2-1, racht daar niet mee. Het is 3-1. Een dramatische paas op het middenveld. Inleveren geblazen. Willem 2 pakt over de bal, gaat naar de linkerkant al in de extra tijd. De 92e minuut. Joachim wordt wat ver naar de buitenkant gedreven. Maar schiet de bal door de benen heen van Noordveld. En zo is het 3-1 voor Willem II. Daar zag het lang niet naar uit. De eerlijkheid gebied dat te zeggen. Maar de blik op, de, op het gezicht van Marco van Basten bij Herenveen op de bank... die was er een van totale verontrusting, totale verbijstering. 3-1 wordt het voor Willem II tegen Herenveen. En hoeveel zou het zijn bij Feyenoord RKC? Ronald van der Geer. Nou, geen verrassing hoor. Het is nog 2-0. Allebei de goals gemaakt door Pelle. Na die 2-0 Feyenoord eigenlijk wat defensiever. RKC wel gevaarlijk geweest. Lamprood twee keer getest van dichtbij. Chevalier en invaller leader. Maar de Griekse keeper heeft het prima gedaan. Wat dat betreft net nog een schot van Chevalier naast. We zitten inmiddels in de extra tijd. Feyenoord gaat deze ontmoeting winnen. Oftewel weer een ontmoeting van de Koemanen die gewonnen wordt door de jongste broer. Want Ronald gaat met 2-0 winnen van Erwin. We zitten inmiddels in de laatste minuut. En wij gaan nog even terug naar Willem II, Heerenveen. Ja, Willem II, de tweede overwinning van dit seizoen. Ja, dat zit eraan te komen. En Het is op basis van wilskracht en willen is het terecht. Maar op basis van de wedstrijd zelf, die even stil is vanwege een wissel. Uh, misschien uh, wat minder, want de kansenverhouding was in het voordeel van Heerenveen. Hoewel, echt de kansen het veld overwint. Dat is met name waar ik over praat. Joachim, de man van de 3 1 gaat er nu vanaf. Wordt vervangen door Mark Heuscher. Allemaal om tijd te rekken. We zitten in die 94ste minuut. Vier minuten erbij opgeteld. En er zijn Legio zou ik bijna gezinnen willen zeggen. Kansen geweest in de slotfase van dit duel. In die extra tijd om de wedstrijd voortijdig te beslissen. Dat liet met name Snijders voor open doel na. Maar daar was toch Joachim. Dat ik dacht dat die bal door Kums totaal verkeerd was afgespeeld. Nou Herenveen nog een keer met Judisic. Opening richting de Ridder. Hem gezien met wat schoten. Steeds gepakt door doelman Meul. En één keer nog een kans gezien op een 2 Twee, dat was een kopbal van Julie Missy Jan is de man van de wedstrijd. Missy Jan tegen twee man in het strafschopgebied van Herenveen. Kruiswijk kan hem afpakken die bal. En dan is daar het laatste fluitsignaal. Moeten we maar weer afwachten. Wat dit betekent voor Herenveen, de ploeg van Marco van Basten en voor hem misschien zelf wel persoonlijk. 3-1 is het en ongelooflijk veel blijdschap op de bank bij Willem II, waar nu zelfs een fotograaf geloof ik is oud gegaan. Flauw gevallen met tv viel in net op, dus als de mens al bijna op de grond. Hier moet iemand geholpen worden. Misschien moeten er wel meer mensen geholpen worden vanavond, want de winst is een feit voor Willem II tegen Heerenveen. 3-1. Drie wedstrijden zitten erop, want inmiddels is ook Feyenoord RKC afgelopen. Het is daar 2-0 gebleven. Eerder twente ado 2-0. Nu dus Willem II, Herenveen 3-1. En het is rust bij Ajax, PSV in de Arena. De ruststand daar, 1-1. I'm sitting down here by hey, Hay, can't see me, see me, see me, see me, see me, I'm me, from me, distance, me, see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 In Down hier van Lene Marlin was dat. De eerste wedstrijd van vanavond was FC Twente tegen ADO Den Haag. Het werd na 0-0 ruststand 2-0. Ado-speler Sherry kreeg vlak na rust rood. Hij maakte een grove overtreding op Robert Schilder. De rode kaart was dan ook een terechte beslissing... vond de trainer van ADO Maurice Stijn. Ja, zeker. Als ik ze nu terug zie zeker. Ik moest uh, eerlijk zeggen, vanaf de bank twijfelde. Ik kon niet goed zien. dacht eigenlijk dat hij weglee. Maar Sharon uh, gaf in de kleedkamer ook aan. Dat was gewoon stom van mij. Het uh, was een terechte rode kaart. En uh, nu ik de beelden terugzie, is het ook een terechte rode kaart. Is dat een gevalletje van kortsluiting? Nou, weet ik niet. Uh, Sherry heeft volgens mij helemaal nog nooit uh, rode kaarten gehad. En uh, is helemaal geen speler van zware overtredingen. Dus, uh, ik weet... maar hij komt hier natuurlijk hè, bij zijn oude club. Wil het waarmaken. Nog niet echt de kansen gehad in de eerste helft. En dan nog schep je erbovenop in de tweede helft. En dan doe je zoiets? Ja, geen idee. Uh, het is niks voor hem om dat te doen. en uh, Ja, hij, uh, dat, dat zou kunnen. Maar ik denk dat hij daar inmiddels volwassen genoeg voor is. En we hebben ook nog uh, erover gehad dat dit juist een wedstrijd voor hem is. Om het uh, tegendeel van Twente te bewijzen. Dus uh, misschien was het iets meer. Gespannen, maar dit is jammer. Nou, dan wordt het 1-0 vrij snel na dat moment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 Dus het was de bloeding op de ploeg 1-0 houden. Dat, die, dat deden we goed. We hebben één keer gelukkig met die bal op de paal. Nou, op het moment dat ik Omero wil wisselen voor, voor Vicente valt die 2-0. Ja, dan is het, dan is het overgesluiten. Ja, Want af en toe augmente Twente best zenuwachtig. Dat idee hadden wij ook. Dus ik had echt, uh, nogmaals, het is, het is, het is jammer. Uh, vooraf zijn de, uh, denk je van je gaat naar Twente toe die, uh, die, die bovenaan meedraaien. Met, met een hele hoge begroting met, uh, met een budget waar ze spelers voor gekocht hebben... wat ons hele budget is, bij wijze van spreken. Maar als je dan die wedstrijd gaande de heb echt die wedstrijd. Hè, ja, zeker in de rust, dan, heb je het idee, nou, dan valt hier wat te halen, maar helaas. En dat zei Maurice Stijn, hij is de trainer van ADO Den Haag. Zijn ploeg verloor met 2-0 van FC Twente. We worden hem in gesprek met Jeroen Grutter. Er was na afloop natuurlijk blijdschap bij Twente en bij Leroy Verma. Ook opluchting. Ja, zeker. Een uh, aantal wedstrijden ja, alleen gelijk gespeeld... En... Ja, is het is even lekker om, uh, om ook de drie punten hier in, uh, in de grosvest te houden. Jullie begonnen heel goed aan de wedstrijd. Het enige wat er dan ontbreekt is dat die goal komt. Waardoor er toch weer onzekerheid in de ploeg sluipt. Hoe heb je dat zelf in het veld beleefd? Ja, inderdaad, we hadden genoeg kansen. Ik denk dat we misschien met, met 2-3-0 al vo, uh, voor konden staan in de rust. En ja, de kansen die, uh, die we kregen waren, waren voornamelijk kopkansen. En, uh, goed gedaan van de, van de buitenspelers. Uh, goede voorzetten. Ja, die ballen moeten erin. Uh, volgens mij zelf, ik, uh, ik twee, twee, uh, twee goede kansen. Dus uh, ja, dat, uh, die moesten erin, maar in de tweede half hebben we het, uh, het recht gezet. We hebben twee, uh, twee goede goals gemaakt en we hebben het twee nog gewonnen. Uh, wat betekent dit met het oog op de wedstrijd voor volgende week? belangrijke wedstrijd uit PSV? Ja, dat we in ieder geval uh, ja, dicht blijven als we, vandaag, als we vandaag winnen. Als we vandaag verliezen of, uh, of gelijk spelen, staan we gelijk. Of misschien wel als koploper gaan we daar naartoe. Dus ja, het wordt een hele beladen wedstrijd en we moeten daar uh, ja, ook gewoon in gaan om, uh, om te winnen.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 Ja, je weet dat, uh, dat ze toch nog gevaarlijk kunnen zijn met, uh, met de aanvallers die ze hebben, met de snelheid die ze hebben. Dus ja, dat, uh, dat, moesten we, dat moesten we in ieder geval beter op, uh, oppakken. Maar ik denk dat we de nul hebben gehouden en uh, twee keer hebben gescoord, dat is positief. Anders maken plaats voor Ajax, PSV, voor Bastigler en, en Die Houtkamp. 1-1, ruststand. 1 wissel in de tweede helft. Het is uh, Wilfred Bouwma die de plaats van Jetro Willems is komen innemen. Willems die de last van zijn enkel had, maar ook geen beste wedstrijd speelde. Dus denk ik denk een combinatie van beiden. Uh, die, uh, dat heeft Dik Advocaat ertoe genoodzaakt. Dat Bouwma er dus bij komt. 1-1 stand, Sim de Jong in de 29e en in de 36e minuut. Jermaine Lens. En een beauty. Uh, hij zorgt voor de gelijkmaker. 1-1 stand. De tweede helft is begonnen met balbezit voor Ajax. Via al de wereld die de bal even breed geeft aan. Wie is het dan alweer? Van Rijn, denk ik. Uh, ik heb de hele rust maar weer eens geoefend. Dat is uh, goed bevallen. De bal bezit aan de andere kant nu voor Moisander die de middenlijn oversteekt. Bij Ajax komt er voorin weer beweging. Ogenblikkelijk steekt dan de Jong weer over van het middenveld naar de aanval. Waar ze zich dan even laat zakken. Zo is de PSV-verdediging eigenlijk continu in vertwijfeling. Nu verspeelt Ajax wel op het middenveld de bal. Dan zou PSV kunnen counteren. Moet de bal over de voeten komen van Strootman. Daar komt hij wel maar. Die trapt eigenlijk zeg maar in een duel de bal weg. Dan kun je er niet zoveel richting aan meegeven. Meestal helemaal aan de andere kant van het veld gaat die bal dan over de zijlijn. Die blijkt dan. Dat verklaart de omhoog gestoken hand van Strootman. Ik dacht dat hij een pijntje had. Maar hij zei tegen de scheidsrechter dat is onze ingooi. Dat klopt. Want die bal is dan blijkbaar toch nog door een van de alexiden geraakt. Ingo PSV aan de linkerkant van het veld. Bal boven de schouders van de, de invaller dus. Bouma die linksback is nu. De bal meegeeft aan Lens. Lens draait naar binnen toe. En geeft dan in de middencirkel de bal zeg maar breed. Schuin terug naar de Rijk. Ja, Bouma speelde vorige week ook in de basis bij uh, PSV. Tegen Vitesse. Omdat Willems toen nog geblesseerd was. bezit voor Lens. Die... Uh... Maar speelt hem wel heel erg simpel. En dan is het uh, via Boerrichter dat de bal naar voren wordt geramd. En meteen opgevangen door Marcelo. Zeg maar op de plaats waar Boerrichter normaal hoort te spelen. Eriksen gaat even in de achtervolging. Lukt niet. En dan is er buitenspel geconstateerd van Dries Mertens. En mag uh, Ajax een uh, vrije trap nemen. Doet dat snel. Richting Moisander Moisander Palsen. Palsen. Moisander. En de volgende aanval. Twee minuten naar rust. Is een feit, die wordt opgezet door Ajax, maar is niet goed. En datgene waar Ajax in de eerste helft zo goed in was, namelijk redelijk snel in de aanval gaan. Dat blijft in de eerste paar minuten even achterwege. Het balbezit voor PSV nu aan de rechterkant van het veld. Normaal gesproken zie ik zelden een wedstrijd waarbij een ploeg in de eerste en in de tweede helft heel slecht is. Advocaat zal normaal gesproken ook gezegd hebben, heren dit was niet best, maar het kan alleen maar beter. Ik ben benieuwd of PSV zich kan herstellen van de de klappen die het gekregen heeft in de eerste helft, nog los dus van de stand. Want 1-1 is allemaal voor PSV dan zo kwalijk niet. Maar dan zal de ploeg zich gerealiseerd hebben dat het hier als trotse koploper naar de arena kwam. En vervolgens eigenlijk drie punten helemaal niets te vertellen heeft gekregen. Ik schrijf altijd op mijn blaadje aantekeningen. Kansen op, mogelijkheden, hele halve kansen. Daar staan aan de kant van Ajax tien dingen opgeschreven uit de eerste helft. En aan de kant van PSV één. En dat was die goal van Lens Balbezit voor Mertens aan de linkerkant van het veld. Ajax loopt wat achteruit. Komt de voorzet van Mertens, die is heel zwak. Er komt geen PSV er in de buurt. De bal belandt in de handen van Vermeer. En die rolt hem uit. En dan kan er gelopen van worden door Moisander. Moisander, bal in de voeten van Eriksen. Eriksen naar Fischer. Fischer terug naar Eriksen. Eriksen naar buiten. Maar niet goed gepaasd op Blind. En dan kan PSV uh, overnemen. Doet dat uh, met Lens. Lens. Uh, Oeh, die wordt goed van de bal gelopen. Maar het vervolg is niet goed van Eriksen. Die in de handen uh, slaat. Zo'n beetje van uh, teleurstelling dat zijn paas niet goed is. En dus kan PSV weer overnemen. Wat dat betreft is het wel slordig van beide kanten. Ook in de eerste helft gebeurde het regelmatig dat er een slordig balverlies was. En nu wordt de bal naar voren gespeeld door de keeper Waterman. Maar ook die bal komt niet bij een ploeggenoot En dus kan Ajax maar heel kort overnemen. Want ook Paulsen verliest de bal. Ja, een paar slordigheidjes nu aan Ajax kant. PSV komt eruit nu op snelheid aan de linkerkant met Bouma. Bouma terug naar Wijnaldum. Met andere Troost van de middenlijn probeert zich te ontdoen. Van Christian Palsen. Dat lukt in die zin dat hij de bal aan de voet houdt. Maar hij kan hem alleen maar terugspelen. Dat gebeurt naar Van Bommel. Opnieuw naar de linkerkant. Bauma met boerrichter in zijn rug. Goed gespeeld. Bal naar de middencirkel. Waar wat ruimte lag bij Strootman. Strootman combineert nu met de scheidsrechter. Dat is een prima 1-2 overigens. Daar heeft Kuipers niet zoveel ideeën bij. Maar Strootman mag door. Die geeft een voorzet. Dat is een goede bal. Dan wordt er worden van dichtbij gekopt door Lens. En die bal kan er maar zo in. Dat is een open kopkans. Vier minuten na rust voor Jermaine Lens. De goal nogmaals vond ik niet eens echt een kans. Dat was gewoon een schot dat erin ging. Wel prachtig. Maar dit was de eerste echte uitgespeelde kans van PSV in Amsterdam vanavond. Goeie bal van En daar van hebben van de PSV supporters al 50 minuten op moeten wachten. Zeker een goede bal van Strootman. Maar goed, staat dus nog altijd 1-1. De bal bezit Ajax. En Ajax, ja. Het publiek voelt dat ook. Het tempo is er even uit in, die, uh, in het begin van de tweede helft. De passie is niet goed. Nu ook weer balverlies. Is het uh, Wijnaldum die overneemt. Dan gaat de bal naar Lens. Lens. Naar Mertens. Mertens binnen door, Goeie bal. Hij komt aan de buitenkant. Narsing. Narsing richting het doel. Narsing. Narsing. Niet. Want de hand van Vermeer zit eraan. Maar ik kijk naar onder andere zand, En die zegt hoe kan dat nou dat Narsing vanaf die rechterkant helemaal vrij op mag stomen. Waar is iedereen? Uh, komt ook omdat Blind uh, iets te ver naar voren stond. En Narsing dus vrij richting Vermeer kan gaan. En Vermeer redt Ajax. Eerste hoekschop van de wedstrijd voor PSV gebeurt vijf minuten na rust. Stand is 1-1. Mertens gaat trappen. Vermeer is uh, geblesseerd geraakt Deze bij die redding van zo even. Heeft pijn, moet zich uh, laten verzorgen wellicht. Kuipers lijkt de wedstrijd eventueel stilleggen daarvoor. Oh. Voordat hij dat doet, gaat hij eerst nog even bijkletsen. Met, uh... Ricardo van Rijn staat op zijn tenen. Oh, dat is het geweest. En die moet nu met Van Bommel. Even bij de scheidsrechter te komen dat die twee met elkaar ook aan het bakkelei waren. De schade aan Vermeer valt mee. De hoekschop wordt genomen. Vermeer blijft staan. Zit helemaal mis als hij toch bij de eerste paal waar de bal wil. Die wordt dan weggekopt. Komt aan de andere kant van het veld uit voor de voeten van Strohman. Die brengt hem opnieuw in. Bal ter hoogte van de penalty stip dan gekopt waar Weynald om de lucht. Die moet die blijft staan. Narsing schiet. En Narsing schiet een meter over. Vindt dan dat die bal nog is aangeraakt onderweg. Het schot van recht voor het doel. Een meter of veertien. En dan ja, ineens uit de lucht. Dus dan moet je of hij, liet hem een keer stuiten. Maar je moet hem een keer pakken. En dan bedoel je het gehaast vaak. En dan kom je er eigenlijk net te veel onder. En dus gaat de bal huizenhoog over. Maar dat is dus wel nou ja, de derde goede mogelijkheid voor PSV. In het begin van deze tweede helft. Waar we dan nu merkwaardig wijze van Ajax nog helemaal niets hebben gezien. Het nee, beeld is uh, totaal gekanteld. Uh, veranderd in deze wedstrijd. Spel gekanteld. Uh, PSV nu beter dan Ajax. Een aantal mogelijkheden in de tweede helft. Onder uh, toch ook wel een hele goede kans voor Narsing. En nu uh, weer de aanval met uh, Lens Die uh, met Mertens probeert te combineren. Dat lukt de eerste helft wel. Levert een doelpunt op, maar nu niet. De bal gaat richting Vermeer. Vermeer met een lange trap richting Fischer. Fischer komt voor zijn man. krijgt een klein duwtje, maar het spel gaat verder. Hutchinson in balbezit. Hutchinson even terug lijkt mij. Nee, hoeft niet terug. Zodat hem naar Strootman. Strootman aan de rechterkant halverwege de Ajax-helft. Met uh, het balbezit, terwijl die over de hele lijn uh, loopt, zeg maar, over de as van het veld. En dan vanaf een meter of dertig schiet. Joost mag weten waarom. En als hij nou Ronald Koeman zou zijn geweest, dan heeft zo'n bal nog kans verslagen. Maar deze bal komt uh, niet eens over de achterlijn, maar die gaat over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Zoveel zwaait het af. Hij kan er geloof ik zelf wel om lachen. Zie ik in een herhaling op de monitor. En het balbezit dan voor Van Rijn, voor Ajax. Na de ingooi die Ajax heeft genomen. Bal ervoor getrapt. Op de hoofd van Eriks op de borst van Siem de Jong. Dat ziet er aardig uit. Siem de Jong loopt weg bij Van Bommel. Van Bommel jaagt hem op, geeft het balletje binnendoor naar Fischer. Dat had de PSV-verdediging doorzien. De bal stuitert daar weg zeg maar, van het strafroepgebied af en komt dan helemaal aan de linkerkant van het veld bij blind terecht. Zo blijft Ajax wel een bal bezitten. Dus de vaart even uit de aanval. Wordt hij nu opnieuw het strafroopgebied ingebracht door Eriksen, maar die had iets gezien wat niemand zag. Geen Ajax ziet in de buurt. En dat betekent dat uh, een doeltrap gaat komen voor Waterman. Die bal is inmiddels aan de voeten gekomen van de Rijk. De Rijk aan de rechterkant, meteen de diepte in, maar raakt de bal volkomen verkeerd. De bal zeilt over de zijlijn. Op de hoogte van de middellijn is de inworp snel genomen door Blind. Blind naar mooi zander, mooi zander. Al de wereld, al Aldewereld. Aldewereld nu op de helft van PSV. En gaat de bal weer het spel weer verleggen naar de linkerkant. Goede paas naar Eriksen. Eriksen terwijl Fischer zich vrij loopt. Fischer wordt aangespeeld. En heeft verbombeld tegenover zich halverwege de helft van PSV. Verlerkt het spel naar de rechterkant. Goeie bal naar Boerrichter. Nog niet al te veel van gezien. Boerrichter nu met een actie. Want hij speelt er wel terug naar Van Rijn. Van Rijn binnen doorsteken. Goed gedaan. Blind. Mooie actie. Maar ook goed gered door keeper Waterman. Het was een uitstekende aanval omdat Van Rijn die bal prachtig gaf op Blind. Blind de bal goed inschoot. Maar onze grote vriend Waterman die hield de bal uit het doel. En zo blijft het 1-1. Ja, en dat wist Blind zelf natuurlijk van tevoren ook al, want dit is de 68ste wedstrijd uit de profcarrière van Daly Blind, FC Groningen en Ajax. En het aantal doelpunten dat Daly Blind maakt is precies nul. Ja, dan gaan we weer het verhaal dat hij één keer scoorde in het begin van dit seizoen, oefenpotje tegen Celtic. En dat toen iedereen zei van nou dat kan niet waar zijn, dat moet een foutje zijn geweest. Hij scoorde dus in een officiële wedstrijd nog nooit, balbezit van PSV, Hutchinson loopt, wordt pootje gehaakt, Vrij letterlijk, halverwege de Ajax-helft. Het feit dat de rechtsback van PSV daar met de bal aan de wandel kan en uiteindelijk Pauls tegenkomt. Dat is al een beeld dat wij de eerste helft eigenlijk niet kennen. Maar in de tweede helft bij PSV wel degelijk van zich af heeft het via Lens en teken Narsing drie mogelijkheden gekregen. Waarbij die kopbal van Lens al vroeg naar rust, waar de voorzet van Strootman vanaf de linkerkant echt een grote kans was. En nu dus de vrije schop, waar Mertens de bal naar de buitenkant heeft gespeeld. Dat doet hij snel naar Lens. daar rekenen ze bij Ajax eigenlijk niet op. Dan moet Lens zich ontdoen van Blind. Dreigen, dreigen, dreigen, dan buitenom en dan proberen een voorzet te geven. Dat lukt niet, Blind blijft naar de bal kijken. Het was niet Lens, trouwens, maar Narsing En dan gaat er een ingooi komen voor PSV na 55 minuten. De Canadees Hutchinson gaat dat doen. Speelt uh, goed bij PSV dit seizoen. Heeft ook op het middenveld een aantal keren mogen acteren. En deed dat ook uitstekend. Maar nu is hij de bal even kwijt. En is het Hoesen waar we in de tweede helft nog niks van hebben gezien. Die de bal uh, probeert naar voren te spelen. Wordt er een overtreding gemaakt door Lens. Die uh, zegt, ik raak hem niet eens. Hij krijgt ook geen gele kaart. Eh, daar waar hij dacht dat eh, Kuipers aan zijn parmantig snelle loopje richting Lens... dacht te zien eh, dat hij wel een gele kaart zou trekken. Maar slechts een vrije trap. Nog geen gele kaart in deze wedstrijd. Tenminste, ik heb er niet één genoteerd, dus dan zal het ook niet zo zijn. Als Van Rijn de bal op Poulsen speelt. Paulsen wordt opgevangen door Stroopman. Gaat de bal naar Eriksen. Eriksen binnendoor, mooi balletje. En er wordt er geschoten, weer in de handen van eh, keeper Waterman. schot van Derrick Boerrichter. Ajax komt weer een beetje terug in de wedstrijd in de tweede helft. Daar waar PSV de eerste vijf minuten dicteerde. Komt Ajax weer terug, is het weer een echte kraker aan het worden. Bouwma weg aan de linkerkant van het veld. Wil Pasen naar Lens. Dat zit, uh, zit daar tussen. Die had het al zien aankomen. Die draait dan ook heel handig weg van Lens. Krijgt applaus geloof ik van Van Rijn. Speelt de bal terug naar Vermeer. En Vermeer speelt hem dan weer naar Moisande. 10 meter buiten het strafschopgebied, halverwege de Ajax-helft aangekomen. Nu breed naar wereld. Mertens op bezoek. De bal richting de middenlijn gespeeld. Waar in één keer de bal nu wordt doorgegeven. En dan gaat Van Bommel aan zijn hangen, Die gaat een kaart krijgen. Met gevolgen. Inderdaad. Want de eerste gele kaart van deze wedstrijd is voor Mark Van Bommel. Omdat hij aan het shirtje gaat hangen van Sim de Jong. Nadat de paasje eigenlijk in één keer Van Boer richtte Van Bobbel geel. Dat is eigenlijk al geen nieuws meer. Dit is nummer 7 van het seizoen en dat betekent dat Van Bommel geschorst is voor de volgende wedstrijd. En daar zullen ze in Enschede dan wel met enig genoegen op reageren. Want volgende week speelt PSV in Eindhoven tegen Twente zondag half vijf. En dan is Mark Van Bommel de aanvoerder van PSV er dus niet bij. Omdat hij zich hier aan de andere aanvoerder, Sim de Jong, vechtgrijkt. Terecht De gele kaart, daar is weinig over te zeggen verder. Kuipers de eerste van deze wedstrijd voor Mark Van Bommel. en ja, Misschien ook wel een zogenaamde noodzakelijke gele kaart, want uh, de Jong was weg geweest... Goed, balbezit voor Ajax. Ajax.